Hoofdstuk 14. Wat zit er in dat kistje? De volgende ochtend zat de veldwachter in de kamer van de burgemeester tegenover zijn chef en hij maakte allerlei vreemde geluiden waarmee hij wou illustreren wat verschillende dorpelingen hem zoal verteld hadden over de vreemde geruchten die ze in de afgelopen nacht in de lucht gehoord hadden. Ja, nou, nou moest je mij eens ophouden. En wat deze zaak van vannacht betreft, daar kan ik je nu nog niet verder over inlichten. Dat is een zeer vreemde en geheimzinnige zaak. Ja, zei de veldwachter teleurgesteld. Hoe is nou met uw been, burgemeester? Oh, dat gaat wel. Ik hink een weinig, maar ik kan lopen. Huh? De plicht riep mij vannacht. De plicht kostte mij een kuit. Tja, plicht is plicht en plicht blijft plicht, veldwachter. En uh, had je verder nog iets? Ja, ik wou nog wat zeggen over Brilstra. Ach, veldwachter, hou op over die Brilstra. Wat is er nu weer met die man? Nou, uh, ziet u burgemeester, ik heb die man altijd wel verdacht, maar... Uh, nou ja, vannacht heb ik hem niet gezien, dus die lag rustig in zijn bed. Ik wou maar zeggen dat ik het dus nou wel inzie. Wat zie jij in? Nou, dat ik Brilstra ten onrechte verdacht heb... Wel, gelukkig dan maar, hè? antwoordde de burgemeester. En dan kun je nu wel gaan. De veldwachter verdween, en de burgemeester probeerde aan het werk te gaan, maar hij kon er zijn hoofd niet bijhouden. Hij moest steeds denken aan het kistje, en hij zat te verlangen naar de avond, wanneer die naar de werkplaats van Brilstra zou kunnen gaan, om daar samen dat kistje open te maken. Om acht uur klopte de burgemeester op de deur van Brilstra's werkplaats, en zijn eerste vraag was. Mannen, hoe hebben jullie dat kistje gevonden? O, oh, dat is een heel verhaal, burgemeester, zei Brilstra. Weet u hoe het komt dat die hond Hannes niet gevonden heeft? Zat Hannes dan niet in een boom? Nee, nee, die is in een sloot gaan staan. Hannes was doornat toen hij terugkwam. Dat was even nadat u als hond de tuin van in was gekropen. De burgemeester grinnikte even. In de, in de sloot? Oh, Hannes, wat een prachtig idee van jou! En niet verkouden geworden? Nee, gelukkig niet, burgemeester, antwoordde Hannes. Goed zo, goed zo, en toen? vroeg de burgemeester. En Brilstra zei. Nou, toen heb ik gewacht totdat u met de veldwachter en mijling naar binnen was gegaan. Ik heb Hannes naar zijn bed gestuurd en toen ben ik op zoek gegaan. En weet u wie daar ook aan het zoeken was? Nee zeg, wie dan? Die jongen van Fantine, die stroper. Die had al die tijd in de bosjes verstopt gezeten, daar wisten wij dus niks van. En die zei dat er een ding was overgevlogen en er was een ding uit dat ding naar beneden gevallen en dat ging die nou zoeken. Ontzettend zeg, dus die jongen van Fantine, die weet... Oh, die weet nog veel meer, want dat kistje, dat hebben we tegelijkertijd gevonden, en toen heb ik dat ding afgepikt natuurlijk, en toen heeft die jongen mij gedreigd dat hij naar de burgemeester zou gaan. Maar ja, dat zal die wel niet durven. Huh, nee, dat zal die niet durven doen. Maar nu begrijp ik wel waar al die geruchten vandaan komen waar de veldwachter het over had. Enfin, geruchten, die lap ik aan mijn overschoenen. Het belangrijkste is dat we die kist hebben. ''Ja, maar hoe is het nou met u gegaan, burgemeester?'' vroeg Wilstra. ''Nou, je hebt wel gehoord dat die hond van Meiding een aanval op me heeft gedaan. Hij scheen mijn kuiten lekkerder te vinden dan dat grote stuk leverworst. Zonde van die leverworst, want mij smaakte die worst uitstekend. Maar goed, honden hebben soms waarschijnlijk een wat wonderlijke smaak. Het waren uiterst onprettige ogenblikken, want dat beest, dat wilde mijn kuit niet loslaten. En het deed verdraaid zeer. Enfin?'' Toen kwam meiding, en toen ontbrak er gelukkig nog niet zo vreselijk veel aan mijn kuit. Gleuper van een hond. Toen die niet meer aan mijn kuit mocht zitten, ging die gauw die leverworst opeten. Ja, maar ik bedoel, wat hebt u ze wijsgemaakt toen u binnen was met meiding en met de veldwachter? Ik heb ze niets wijsgemaakt. Ik heb ze naar waarheid verteld, dat ik op het spoor ben van een groot geheim, waar ik mij verder niet over uit kon laten. Nou, dat is toch de waarheid? Want de inhoud van deze kist is inderdaad nog een geheim, en vanavond zullen wij trachten om dat geheim op te lossen. Heb je die kist nog eens goed bekeken, Bril? Ja, ik ben er vanmiddag al eens mee bezig geweest, en nou weet u wel, sloten, daar heb ik verstand van, maar deze sloten, nee. Burgemeester, ik weet er geen raad mee. Het zijn er vier, en ik weet niet hoe ik ze open moet krijgen, dus die zullen we dan ook wel weer open moeten zagen. Net als de sloten van die andere kisten. ''Dat is bijzonder, jammer. Het is een mooie kist,'' zei de burgemeester. ''Als dat deksel een keer open is, dan kan ik die sloten misschien wel weer repareren.'' Ja, ''Ja, dat moet je dan maar proberen, bril. We zullen het ding toch eerst open moeten maken, want ik moet en ik zal weten wat er in die kist zit.'' ''Dan moesten we maar eens beginnen, burgemeester. Uh, Hannes, help eens een handje, dan zetten we die kist hier neer. Uh, zo.'' Op dit ogenblik werd er op de deur van de werkplaats geklopt, en de drie mannen keken mekaar even aan. Toen greep Brilstra het kistje, en hij verborg het snel onder de werkbank. Gaat u daar even achter die berghoutijzer staan, burgemeester, ze moeten u hier niet zien. Toen de burgemeester zich verstopt had, ging Brilstra de deur open doen, en daar stond de veldwachter. Hij keek Brilstra eens vriendelijk aan, en zei, "Goedenavond, Brilstra. Ik, eh, ik moet jou eens even spreken. Is even wat zeggen dat jouw plezier zal doen. Oh ja, dat kennen we. Als jij mij een plezier komt doen, begon Brilstra. Nee, nee, deze keer kom ik jou echt een plezier doen. <laughs> dat had je niet verwacht, hè, van die oude vultwachter. Maar, maar het is echt waar. Kan ik nou even binnenkomen? Nou, eh, eigenlijk niet, hè. aarzelde Brilstra. Ach, kom nou, doe even niet zo ongastvrij, even hier maar. Nou, even dan, want ik heb het druk, zei Brilstra. Zo, daar was ze dan. Eh, uh, Brilstra, jij bent tegen mijn alto's een pesterik geweest. Oh, dank je vriendelijk. Ik dacht dat je mij een plezier kwam doen. plezier, als je iemand een pesterik noemt. Ja, wacht, wacht, wacht nou eens even, stil nou eens even. Jij laat een mens ook nooit uit zijn eigen woorden komen. Dus, nou, uh, kijk eens aan. Jij bent tegen mij dikwijls wel een pesterik geweest, maar dat doet er nou niet toe, want ik wou jou alleen maar even komen zeggen dat ik jou altijd verkeerd bekeken heb. Ik heb jou vaak verdacht, maar ik weet nou zeker dat jij een net en een verzoenlijk mens bent, Brilsra. Oh, en dat weet je nou pas. Ja, nou moet je toch eens even redelijkerwijs horen. Kijk eens aan. Op dit ogenblik klonk van achter de berg Oud-Ijzer een vreemd geluid. Eh, uh, wat was dat? Wat? Nou, dat geluid. Zo'n rare geluid. Eh, uh, dat, uh, dat, dat zal de kat wezen. De kat is verkouden, en als het weer zo ver is, dan maakt hij altijd hele rare geluiden, antwoordde Brilstra. <laughs> Heb jouw kat dan misschien hooikoorts, net zoals onze burgemeester? Uh, nee, niet dat ik weet, zei Brilstra, en weer niesde de burgemeester. Nou, nou hoor ik het weer. Waar zit die kat dan? vroeg de veldwachter. Uh, weet ik niet, ergens in de werkplaats of zo. Uh, wat komt dat er nou op aan? Dus uh, jij bent hier gekomen om mij te zeggen dat je me nou beschouwt als een eerlijk en een fatsoenlijk mens? Nou, veldwachter, dat is dan aardig van je. Dat, dat, dat vind ik heel fideel. ''Ja, zo ben ik wel, hè, want uh, zie je, Brilstra?'' Toen nieste de burgemeester voor de derde keer en de veldwachter lachte luid. ''Haha, <laughs> nee zeg, ik moet lachen. Als ik nou niet zeker wist dat het jouw kat was, dan zou ik haast geloven dat onze burgemeester hier ergens in jouw werkplaats zat te niezen.'' ''Man, man, man, wat die kerel toch niezen kan?'' ''Ja, hij zegt altijd dat het hooikoorts is, maar daar geloof je toch niks van?'' Oh. Wat moet het dan wezen? Vroeg Brilstra nerveus. Ah man, dat is een familiekwaaltje, dat is allemaal zenuwen. <laughs> zo, zo gaat dat met dat soort mensen, die, die hebben altijd... Ja, nou, uh, Veldwachter, bedankt voor je bezoek en geef me de vijf. Ik heb nog meer te doen, hè? Ja, ja, heer, ik ga al. Jij bent alweer zo haastig gebakerd. Maar oké, okay, oké, okay, best, ik ga wel. Uh, goedenavond samen. Dag, Veldwachter dag Veldwachter, en uh, nog bedankt, uh, goedenavond. De burgemeester kwam tevoorschijn en hij zei... Nou, nou, dat was op het kantje af. Vertraai de hooikoorts. Alles heb ik eraan gedaan, alles. Ik heb in mijn neus zitten knepen, ik heb zitten slikken, ik heb in het licht gekeken. Maar ja, er was hier geen licht. Oh, man, ik zat te hijgen en het hielp allemaal niets. Als ik eenmaal niezen moet, ja, dan moet ik nu eenmaal niezen. En ik moet zeggen, bril... Dat van die kat, dat heb je vaardig en slim bedacht. Nou ja, ik moest toch wat zeggen. Ja, best gedaan. En nu aan de kist. Ik bedoel aan de slag. Nee, leg die veil nu maar weg. Breek die laatste drie sloten maar open met dat breekijzer dat je daar hebt liggen. Ik brand van nieuw... Gierigheid. Gierigheid, moet ik zeggen. En toen nu, Bril, geen getal meer. Brilstra liet er geen gras overgroeien... Met een nijdig knalletje sprongen de sloten open, en eindelijk kon de burgemeester langzaam en voorzichtig het deksel van het kistje openen. Brandend van nieuwsgierigheid keken ze alle drie in het kistje, en toen zagen ze een eigenaardig gevormde doos, gemaakt van een soort hout, dat Brilstra niet kende. »Kijk nou toch,« zei Hannes met een zucht van teleurstelling, »had ik nou toch zo gehoopt op goud of diamanten?« is het verdorie weer niks, daar heb ik nou zo hard voor moeten werken, zei Brilstra woedend. Vrienden, sprak de burgemeester langzaam, deze doos is zeer oud en van bijzonder grote waarde. Ik zal jullie daar iets van vertellen. Toevallig weet ik dat dit een zogenaamde voelendoze is. Ik heb thuis meerdere boeken over antiquiteiten, en ik heb er eens een beschrijving van gelezen. Maar... Uh... Wat is dan een voelendoze? vroeg Hannes. Nou, dit, zei de burgemeester nuchter, en hij wees op het houten kistje. Dit hier is een zogenaamde voelendoze. Oh, nou, dan, uh, dan zult u ons wel even uit kunnen leggen wat dit voor een ding is, zei Brilstraat, die nog steeds tamelijk kwaad naar de houten doos keek. Om je nu precies uit te leggen, het hoeft niet precies... Ik vraag alleen maar, wat deden de mensen er in die oude tijd mee? Is het om te eten, of om te slapen, of om te schrijven, of... <lacht> nee, nee, Brunstra. nu steek je er de draak mee. Eu, eu, ik kan dat zo snel niet uitleggen, en waarom dan niet? En toen kreeg de burgemeester een kleur, en hij antwoordde, Omdat ik het zelf niet precies weet. O, oh, zegt u dat dan? Maar, uh, staat dat dan niet in dat boek over die antiquiteiten van u? —Zeker wel, daar staat het wel in. —Laten we dat dan gaan lezen, opperde Hannes. —Dat is een best plan, een uitstekend plan. Wij nemen deze voederdozen mee en wij gaan naar mijn huis. Zie je, beste mensen, ik heb er wel eens over gelezen, ik herinner mij ook de afbeelding, en daarom heb ik het ding kunnen herkennen. Maar wat het nu precies was en waar het voor gebruikt werd, dat ben ik grandioos vergeten. Zullen we meteen maar gaan dan? vroeg Hannes ademloos. Wat mij betreft wil ja, zei Brilstra. En wat mij betreft ook, zei de burgemeester. En zo gingen de drie mannen op weg.